I'm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 Bij de mijn in Siberië, waar ruim een week geleden een zware explosie was, zijn gisteren bij gewelddadige protesten tientallen mijnwerkers opgepakt. Volgens mediaberichten zijn 17 politiemensen gewond geraakt. Door de explosie zijn zeker 66 mijnwerkers omgekomen. Hun demonstrerende collega's zeggen dat de autoriteiten en de bedrijfsleiding van de mijn de veiligheidsvoorschriften aan hun laars hebben gelapt. In Zweden hebben onbekenden geprobeerd het huis van de omstreden tekenaar Lars Wilks in brand te steken. De daders sloegen vannacht ruiten in en staken gordijnen in brand van het huis. Volgens de politie is de brand vanzelf uitgegaan. Wielks was niet thuis. De tekenaar wordt al jaren bedreigd omdat hij de profeet Mohammed als hond heeft getekend. In Roosendaal is op de plek waar een moskee moet komen een dood schaap opgehangen. Op de vacht van het schaap is met groene letters No Mosk gespoten. Het dode, het dode dier hing aan de gevel van een slooppand in Roosendaal dat plaats moet maken voor de moskee. De Thaise premier Abhisit is vastbesloten om een einde te maken aan de onrust in Bangkok. In een tv-toespraak over de schietpartijen in het centrum zei hij dat zoveel mogelijk mensenlevens worden gespaard. Bij de gevechten tussen het leger en de demonstranten zijn de afgelopen drie dagen 22 betogers omgekomen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Minima rond 5 graden. Morgen zonnere periode, het wordt circa 6.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 Ja, dat was, veel, uh, dat was een uh, nummer van. nou dan ben ik zijn naam treffen kwijt. Ferry, er... Ferry van Lits. Ferry van Lits. Ja. En nu een single van hem. En uh, die hebben wij volgende week live in de uitzending als Heb het Live volgende week in de uitzending. Oh ja, ik. Ja. Ja. ja. Dat is nog even iets nieuws. Ja, Mijn maar... collega's laten me gewoon helemaal barsten. Ja, het is voor de eerste keer in die twintig weken dat wij er beiden niet zijn. Ja. Ik gewoon dus helemaal alleen hier zit. Dus ik wil alle luisteraars uitnodigen om gewoon gezellig uh, naar het Gasthuisplein te komen. Ik heb stoelen vrij. Ik <laughs> zet uh, weer wel een biertje. Twee microfoons vrij. Twee microfoons vrij, dus uh, dat moet goed komen. Ja, ja, ja, ja, toch? <laughs> ja, ja, ja, ja. Hé, hey, tweede uur, zijn jullie al wat enthousiast, hè? Ja, natuurlijk. <laughs> ja, <laughs> Als er een beetje goede muziek wordt gedraaid, ben ik altijd enthousiast, toch? Nou, nou, nou, nou, nou, we draaien toch altijd goede muziek in onze uitzendingen Ja, natuurlijk Tuurlijk. tuurlijk. Hey, Zometeen meteen Popstar Henry, of ja, over een half uurtje. Met een, uh, ja, met een toppers uh, tintje. Met een toppers tintje, ja. We zouden sowieso vandaag een beetje de toppers inhouden. Dus hij komt dadelijk vast en zeker nog een keertje langs. Tot die tijd uh, mocht je zin hebben om even met ons te babbelen. Bel dan eventjes 023 573 0393. En dan uh, maak ik even een gezellig babbeltje met jullie. Ondertussen beginnen mijn collega's langzaam dus weg te sukkelen. Te dus ik zal hem even wat knallens erin gooien. Dit is Bluff. En alles is liefde. Is liefde! als dat van bluff? Blijft een lekker plaatje, hè? Ja, Heerlijk man, je doet je het nog steeds draaien. goed, hè? ja. Zeker. <laughs> ik ga nu Dit is even. echt zo'n uitzending waar we echt niks te vertellen hebben eigenlijk, tenminste ik niet. Nou, ik heb een hoop te vertellen. Vertel eens wat. <laughs> Vertel. Even een leuk oh, verhaaltje. Goh. Een leuk verhaaltje. Nou, ja. Ik, ja, wat heb ik allemaal gezien, joh. Ik heb zoveel leuks gezien deze week. Nou. Ik moet er eens even over nadenken. Nee, je gaat het nu vertellen. Ik ga het nu vertellen. Ja, ik heb uh, wel uh, wat uh, leuks te vertellen. Ik had oh. toch verteld dat ik... Uh, ja, ik uh, ben natuurlijk naar die uh, ja, clipopname geweest van uh, J.J. Bauer. Hè, van ja. Jaar. En uh, daar zou ik jullie op de hoogte van uh, brengen. En uh, ja, zijn uh, single uh, komt, uh, uh, komt uh, binnenkort uh, uit... En uh, daar is een heel mooie cd-presentatie. Uh ja, daar hoort een hele mooie cd-presentatie bij. Uh, die in uh, Volkerts uh, wordt gegeven. Waar ook uh, Rebecca toen, uh, toen haar uh, cd-presentatie uh, had. En uh, ja, er komen ook vele leuke artiesten worden gemeld. Ik ben even op zoek uh, naar uh, de datum. J.J. Bauer is natuurlijk de neef van Frans Bauer natuurlijk. Ja, en wie weet komt hij ook wel. Ik, ik, ik ben benieuwd. Dus, ja. uh, als nou ja. we dat nou bekendmaken, krijgt hij sowieso veel meer uh, bezoekers, denk ik. Uh, we zijn natuurlijk goed beluisterd. Hey, in de tijd dat jij aan het zoeken bent, doe ik even een plaatje draaien en dan ga je, ga je het dadelijk gewoon vertellen. Ja, Vind je dat goed, goed Roy? Ja. Uh, nou, dat is eigenlijk uh, voor alle luisteraars, heb je nou iemand waar je speciaal een plaatje voor wil aanvragen? Dan kan dat gewoon. Dan bel gewoon eventjes naar 023 573 0393. Of stuur even een mailtje naar redactie. Het En zo heb ik ook een nummertje klaarstaan. En uh, die is voor mijn hengeltje. Hoe kan ik je zeggen? Dat de zon veel langer schijnt, het lijkt alsof de hemel open gaat, hoe kan ik vertellen dat mijn hart steeds sneller slaat, al die jaren dat we samen zijn in woorden om te zeggen, onbetaalbaar. Het valt niet uit te leggen. Je weet wat ik bedoel. Ik kan uren naar je kijken. Je bent de allermooiste vrouw. Zo bijzonder. Maar toch zo gewoon Ik zou je willen zeggen Dat ik altijd van je droom En dat ik zielsveel van je hou Geen woorden om te zeggen Onbetaalbaar dit gevoel Het valt niet uit te leggen Je weet waar ik bedoel weer een dag voorbij gevlogen zoveel liefde in jouw ogen maakt dat ik vergeet kleine zorgen diep verborgen, ze verdwijnen C. en de morgen ik voel dat ik leef Geen woorden om te zeggen, onbetaald.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 Nou, dat waren twee engeltjes achter elkaar. Eerst ja. Frans Bauer met geen Toen Joling. En daarna Joling met ja. de Engel van mijn hart. Ja, hij krijgt zijn eigen medley hè? tijdens de Toppers in Concert. krijgt Hij een heel grote eigen medley met al zijn uh, ja, nummers van de afgelopen 25 jaar. Ja, dat verdient hij ook wel. Ja, zeker weten. Vind ik wel. Hey, we hebben iemand aan de telefoon, hè? de enige echte grote vriend van de show, we hebben al een tijdje niet meer zoveel van hem gehoord, hij heeft meegemaakt de afgelopen tijd. Daarom nou, hebben we hem een beetje met rust gelaten ook. En ja, we hebben heel veel respect voor deze man, Johan Flemmix! goedenavond. Goedenavond. Het is eigenlijk nog middag hè, het is goedemiddag nog. Ja, het is nog middag. Het is naast zes, is avond hè. Oh ja, nou mijn klok loopt niet helemaal goed. Hey Johan, <laughs> hoe is het? Het is uh, eigenlijk, uh, oh nee, het is wel avond hè, het Ja. Is alles, hè. ja. Ik, ik ben mijn hoofd niet helemaal goed. Maar dat komt natuurlijk door waar we nu aan het doen zijn. Ik ben nu in Huissen, in het spookhuis. Oké. Okay. En uh, vandaar dat ik natuurlijk uh, overal de weg een beetje in mijn hoofd kwijt ben. Ik natuurlijk ook met de tijd. Ja. Want hij staat te kopen, hè, het huis toch? Uh, ja, het staat ook, dus is, is er, op dit moment zijn er allemaal paragnosten bezig, we zijn nu ook met een film bezig om alle geesten te verjagen en uh, kijken of, of het dan een beetje wat rustiger is, of we dan een leuke koper kunnen vinden natuurlijk, eh, want uh, ja, het is toch allemaal een beetje veel wat er de laatste tijd allemaal gebeurd is. Ja, want dat is allemaal wel heel erg triest, ik heb de filmpjes gezien op internet, ik schrok ervan. Ja, het, het, het is allemaal niet verlopen wat ik allemaal had verwacht eigenlijk. Nee. Dus uh, ja, soms heb je het leven niet altijd in de hand, maar ik dacht nou, dat ik het meestal wel uh, allemaal in de hand had. Maar ook, ja, ook, ik heb me daar een beetje in vergist. Ik dacht nou, het loopt toch iets anders dan wat, wat, wat, wat ik eigenlijk graag zou willen, ja. Is het er wel allemaal weer een beetje rustig om je heen of uh, is het langzaam aan het gebeuren? Nee, de rust begint nu gelukkig een beetje weder te keren. En daar ben ik toch wel blij om. Want als je zo onrustig leven hebt, ja, dan word je ook niet vrolijk van hoor. Dat kan ik je zeggen. Nee, het is, het is Blij dat het nu een beetje weer, ja, eigenlijk een klein beetje op orde begint te komen. Ja. Nou, dat uh, is heel erg mooi. Staat er op entertainmentgebied uh, nog wat dingen te gebeuren? Ja, er blijven altijd dingen gebeuren. Nee, ik, heb, ik heb binnenkort nog een paar leuke verrassingen allemaal. Dus uh, wat dat betreft, uh, ik zit nog niet stil. Ik zit binnenkort wel, in, uh, als eerste natuurlijk, iedereen is natuurlijk bezig met de wk ja. waaronder uh, moa zelf natuurlijk ook ik heb daar dario een heel leuke liedje gemaakt voor de okay. een... Je ziet er ook erg, erg leuk, grappig liedje. En uh, ja, dus die dingen gaan gelukkig allemaal wel gewoon door. Nou, Johan, wij zijn bezig met de zoektocht naar het beste EK-lied uh, of WK-lied van, uh, van uh, 2010. Dus het zou leuk zijn als je hem eventjes naar ons toestuurt. Oh, dan ga ik hem zeker naar jullie toesturen. Dan gaan wij hem uh, gewoon eventjes draaien hier in de uitzending. Dat is wel helemaal geweldig. Het zou wel Zo... erg leuk zijn als jullie hem in ieder geval op gaan pakken. Ja, ja. zometeen na de uitzending wisselen we even gegevens uit. Helemaal toppie, gaan we doen. Oké, okay. ja. hey, maar dat gaat dus de goede kant op. En uh, voor de rest. Uh, was ik even benieuwd. Je bent natuurlijk opgedoken in de tv-kantine. Ja. Wat vond je daarvan? Ik vond het wel erg grappig. En, en, en het allerleukste is natuurlijk dat je je gaan persifleren. Dat betekent toch dat, dat, dat je je op een, ja, van een bepaalde manier anders vindt dan anderen. Ja, ja ze, ze vergroten jouw bepaalde trekjes dusdanig uit... En uh, dat, dat wordt dan het typetje wat er staat. En de kleding die ze aanhadden, dat was ook echt van jou, toch? Ja, ja, ja, dat was de kleding die ik altijd aanhad als ik naar de kont ging. Ja, dat was mijn eigen kleding. En ze hadden ja. of ze die mochten gebruiken. Ja, tuurlijk. En, maar wil je dan niet weten of de... Ik zeg, het maakt me helemaal niet uit hoe je mijn best verleert als je het maar doet. Ja. Ja, hartstikke leuk, toch? Hé, hey, ja. heb je nou niet zoiets... Uh, ja. Heb je nou niet zoiets, uh, nu je dat gezien hebt, dat je die bepaalde trekjes die hun zo mooi uitvergroten, dat je die gaat veranderen? Uh, ja, maar weet je wat het is? Ik ben al eenmaal zo. Ja. Ik een, beetje, een beetje raar, manneke. Dus uh, ja. En, uh, <laughs> ja, is, ja, waarom moet je je eigen veranderen? Ik bedoel, uh, dan denk ik van ja, tegen het olieven. Ja, nee, daar heb, je helemaal, daar heb je helemaal gelijk in. Ik was gewoon even nieuwsgierig hoe dat voelt. Ik bedoel, je oh. ziet jezelf en je denkt van oh, is dat zo? En misschien kom je allemaal dingen tegen die je normaal niet ziet. Nou, ik, ik dacht ook echt wel, ben ik nou echt zo erg? Maar uh, ja, het is dan, uh, ja, waarschijnlijk wel. Nou, Johan, wij houden van je zoals je bent, hoor. Nou, dat vind ik fijn om dat te horen. We allemaal. vinden het altijd leuk om jou eventjes in de uitzending te spreken. Ik jullie ook. En, en, uh, en uh, dat, we gaan uh, sowieso, uh, in afwachting van je WK-hit, gaan we eventjes kijken, zodra we die binnen hebben, gaan we die meteen eventjes flink promoten hier. Ik vind het helemaal super. Oké. Komt er zin mee. Nou Johan, ik wens je nog een hele fijne dag. Jullie ook? Ja, en, uh, ik hoop het. Tot heel snel, mooi. Ja, tot okay, heel snel. Dank dank Oké, hoi, hoi. Hoi. Vele avontuurtjes, nachtelijke uurtjes, wilde ik met menige vrouw. Sommige dramatisch, andere hilarisch, maar ik heb van geen één berouw. Say Al doet dat wel een beetje fijn aan ah.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 Ze zeggen, legt dat altijd naast je neer, want dan schijnt de zon voor jou een beetje meer. Zie After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar in 20 jaar, Zie Oh my god! We gaan er even door met stookfestival. Kom op, mannen, heerlijk! you No, I don't have time to swing, No time for laughter. Oh, yeah. But a voice inside my head keeps singing loud. Let it swing. And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 Henry. En een hele goedenavond, Henry! Ah, goedenavond allemaal weer! Goedenavond. De topper in onze show! <laughs> ja jongens, dat is dat zijn nog bekende nummers hebben de topper, zo maar ik daar straks, straks de slachter horen. <laughs> Het ja. wordt tijd dat jij de vijfde topper wordt. Dat zou niet gek zijn natuurlijk, maar ja, ik heb gehoord dat Jeroen van de Boom uh, weer is van plan om uh, toch in de toekomst de solo te gaan zingen. Oh, oké. Okay. Nou, dus, uh, ja, we kunnen toch bij vier blijven hè? Ja. <laughs> dat, dat, dat moet allemaal kunnen. Dus uh, ja, jullie hebben het gehoord, Gerard Joling is weer bij stem, die mag weer zingen, dus uh, ja. wat dat betreft is er dus niks aan de hand. Dus uh, ja, ze zijn op een gegeven moment weer helemaal uh, druk bezig met de voorbereidingen en in de, in de, in de studio uiteraard. Hè? Ja, ze zijn echt de afgelopen weken druk bezig geweest met repetities natuurlijk. Ja, en ja, er is ook al een of ander bekend hè, wat ze gaan doen. Weet jij daar meer over? Nou, daar hebben we niet zoveel uh, over wat ze precies gaan doen. Dat uh, ze allemaal, allemaal weer bekende nummers zijn, daar ben ik niet bang voor. Ja, Ze beginnen met een, uh, met een uh, lied van de Black Eyed Peas. En uh, ja. ze gaan. Uh, Zo. Er komen natuurlijk allemaal gastoptreden, zoals Wesley Klein, Karim Bloemen, Rutje Kot, Martin More Moreiro van uh, Gooise Vrouwen. Ah, Gooise Vrouwen. Hè? Ja. En natuurlijk de knaller uh, Frans Bauer. Thomas Berger ja. komt ook even langs. En er uh, gaan geruchten dat de Duitse zanger Heino langs komt. Oh, dat is leuk. Oei, ja, ja, zo blauw, blauw, <laughs> blauw, bluetens hey, ja toch? Ik, wat heb ik komen dan? Als hij niet is, neem jij het over Ja, maar, ik ga zo die kant op nou, De doden onder ons natuurlijk, Henry ja, ja, Je weet ja. het wel, Michael Jackson afgelopen tijd uh, En natuurlijk Ramses en Safi Die zullen er ook uh, in hun hart bij zijn Want ze gaan met metlies daarvan ook zingen ja, natuurlijk, maar dat, dat, dat is natuurlijk bekend voor de toppers, dat ze dit soort, dit soort uh, artiesten en ze natuurlijk inderdaad uh, revue laten passeren. En daar komen de mensen, dat nog voor. ook Geen medley van uh, Arnie Jansen? Nee, ik zie geen Arnie Jansen ertussen. <laughs> nou, jammer. Maar daar vallen we dan wel een beetje tegen eigenlijk, hè? Ja, want het zijn wel, wel leuke nummers. Maar in ieder geval een uh, rock medley, dat heb ik wel gezien, ja. Kijk. hebben een van Doema. Ja. En uh, dat is ja, Roetje Kort en Thomas Berg, inderdaad. Het is een drie uur lang uh, feestje, dus uh, ik ben benieuwd. Het zal wel weer flink gaan knallen, ben ik bang. Ja, maar zolang ze zich maar gedragen, die uh, Gordon en die uh, gerig uitgaat, <laughs> dat is wel goed, denk ik. En natuurlijk het verhaal, uh, ja, de kerststoppers, hè? Ja, dat heb ik ook iets, daar heb ik ook iets van gehoord, maar dat is, dat is nog niet helemaal zeker, dacht ik, hè? Nou, wat ik uh, gisteren op uh, 100% NL uh, hoorde, dat uh, er uh, hele verre onderhandelingen al bezig zijn geweest, dus... Ja, dit, dit moet je op een gegeven moment op, op tijd voorbereiden. Ja. Want uh, voor zo'n hele show, dat, daar gaat er gewoon wat tijd in zitten, natuurlijk. En ook de, de kaarten die verkocht moeten worden en de voorverkopen, dat soort dingen Daar gaat natuurlijk een gigantische hoop voorbereidingstijd aan vooraf. En, af. en uh, je kunt er beter nu al mee beginnen. En dan ben je eigenlijk al een beetje aan de krappe kant als je dit voor het ja, ik denk uh, dat, het, uh, dat het ook wel te maken heeft met de stoute nieuw concerten die niet doorgaan van Gerard Joling. Hè? Ja, dat kan. Dus ja, dat zou denk ik ook wel een beetje hetzelfde concept uh, zijn, zoals de stoute Nieuw Maar dan uh, in, uh, ja. in uh, de topperstijl. Ja, de wijze op dit, dit, dit georganiseerd wordt, is natuurlijk uh, ja, is, is een formule die gigantisch goed werkt. En uh, wat dat betreft, uh, ja, daar komen ontzettend veel mensen er natuurlijk op af. Uh, we zullen de tempo wel weer helemaal vol hebben, daar ben ik helemaal niet bang voor. Nee, zeker niet. Dus, uh, maar ja, ik, ik, ik, ik ben benieuwd. Ik ben er eigenlijk nog nooit geweest, maar uh, het lijkt me een gigantische happening om het een keer mee te maken. Hoor. Ah, ik He? ben er vorige, uh, vorige keer geweest. Ik zou zo meteen even een fragmentje laten horen aan je die ik het grappigst vond van de toppers. Nou, daar ben ik benieuwd aan. Dat mag je me even laten horen dadelijk hoor <laughs> En we hebben trouwens nog iets anders ook, hè? Vertel. Uh, heb je gisteren uh, uh, X-Factor gezien? Ja, tuurlijk. Nou, dan weet je wel wat er gebeurd is, hè? Ja, jongen, jongen, jongen. Bijzonder, hè? Ja, ik vind het bijzonder. Ik vind het een beetje triest dat je ziet dat uh, zo'n goede zangeres... Uh, ...op, op zo'n manier uh, eruit moet. Uh, ik vind het een aansluiting. Ik vind het gewoon niet kunnen. Ja. Of, of, niet, niet, niet, niet, niet niks nadelen van Kelvin, maar ik vind Kelvin nog niet rijp genoeg... ...om een grote, uh, grote ster te zijn. Terwijl Sumeru toch duidelijk uh, een goede uitstraling heeft. En waar Gordon over, uh, over praat allemaal. Ik, vind, ik, ik, ik, ik weet niet wat hij het over heeft, maar voor mij weet je het zelf ook niet. Over uitstraling. Nou, ik vind meer juist een geweldige uitstraling hebben. En uh, gewoon een hartstikke lieve mij. Leuk om naar te kijken. En, uh, ja, Kelvin is natuurlijk een jongen die ontzettend uh, muzikaal is. Hij speelt piano. Uh, hij is wel meer, meer instrumenten te spelen, denk ik. Maar ik denk dat uh, Kelvin een beetje te vroeg komt. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk het verhaal dat van uh, uh, tijd zei op een gegeven moment dat uh, Kelvin eraf liet bla, uh, blazen. Nou, uh, het is namelijk zo dat als je in zo'n show zit, dan ben je aan strakke uh, protocollen gebonden En waar je precies moet staan voor de camera, et cetera, et cetera. Nou, ik heb, ik heb overal uh, zogezegd platteret scheid dan. En ik doe lekker mijn eigen ding. Ja, goed, dat, dat kan, maar dat wil niet zeggen dat je dan een geweldige, geweldige act neerzet. Dat is gewoon iets waar daar ga je los uit je bol. Ja, ja, ik vond het, ik vond het echt uh, zo jammer, want uh, het, was, het was niet zuiver. Ja. En uh, ja, ja, ik vond het inderdaad ook een aanvluiting, uh, deze show. Ja, ik, ik, ik vind het gewoon niet kunnen als iemand al een beetje loopt door het publiek te rennen. Uh, dat is leuk als je dat doet op een gegeven in de arena of zo. Maar niet tijdens een live show. Ik vind het ik vind, ik vind een beetje overdampt. Maar goed, dat is mijn mening. Ja. Maar dat doet Gordon toch altijd? Zo is hij. Ja, zo is Gordon ook. En, uh, ik zeg wat dat betreft, de mening die hij erop nahield. Ja. Die was naar uh, mijn mening een beetje. Uh, ja, dan heeft hij er weinig verstand van, hoor. Ja, nou, dat Gordon, uh, Gordon voor uh, Kevin coach, of Kelvin uh, coach, dat kon ik wel begrijpen. Want dat, ja, dat is toch een beetje. Gordon uh, trekt daar naartoe. Maar dat de Erik van Tijn dat deed, ja. dat, daar stond ik echt van te kijken. Ik snapte ja, er helemaal niks van. Nee, daar snap ik ook echt helemaal niks van. En hij moet natuurlijk ook gehoord hebben dat het uh, zangtechnisch gewoon niet goed was wat Kelvin deed. Ja, het, dat zou je wel zeggen. Het ja, is ook heel leuk als je daar loopt te rennen door die zaal heen. Maar dat, is, dat heeft niks met een echt te maken. Dus op een gegeven moment gewoon zo, want ik moet wat en ik doe maar wat. Ja, precies. Een beetje paniek uh, sprong. Kat in het nauw. Nou. Ja, ja. En dat, dat, dat is iets daar waar, dat, dat vond Erik dat te gek. Ja, ik vond het helemaal niet te gek. Ik vind het, ja... Maar goed, dat was mijn mening. En misschien, uh, ja, maar ik denk dat heel veel mensen ook zo overdenken. Het was gewoon een beetje over uh, nee, ik, ik vind het triest, dat een goede zangeres op dat daar de dupe van moet worden. Ik vind het niet terecht. Ja. En, en wie is nu jouw favoriet? Nog steeds Donnie? Uh, ik vind het, Donnie, die, die, die, die maakte mij een beetje euh, een indruk alsof hij een beetje aan zijn top zit op dit moment. Ja, dat vonden wij ook. Ja. Maar dat wordt ook zo gebracht. Vonden jullie. <grijg> nou, nah, dat vonden Don we Roy en ik, ja. Dat straalt hij ook een beetje uit. Volgens mij is hij doodmoeder, jongen. Ik denk... Uh, uh, ja. Ik denk als straks zijn ouders er zijn, als hij echt bij die laatste drie zit en als de ouders er zijn, dat je, dat je hem Donnie te zien krijgt en dat het gewoon duidelijk is dat hij het nieuwe X-Factor... Ja, uh, ja. dan, dan gaat hij uit zijn dak. En ik ja. denk, hij, heeft, hij natuurlijk een X-Factor absoluut. Hij heeft een gigantisch goede stem. Uh, er is wat betreft, uh, conditie is natuurlijk heel veel aan bij te schaven bij Donnie en dat ja. kan ook. Ja. Daar kun, kun je aan werken, en is er nog jong genoeg voor. Ja precies. Ja, en ik denk dat, we uh, hebben we nog over Jaap hebben nog over. Nou Jaap, natuurlijk. Ik vond, ik vond Maaike trouwens erg goed gisteren. Ja, die ja. doet de laatste weken erg goed ja. Ja, daar sta ik wel een beetje van te kijken, want ik vond er in het begin vond ik het toch matig. Maar ik vind dat zij de meeste goede doormaakt op dit moment. Ik vind haar een beetje de underdog van het stijl. Eigenlijk wel ja, en zo is ze er altijd uh, daar neergezet. Uh, dat was ik begin natuurlijk ook, alleen ik vind er nou ontzettend sterk aan het worden en er zijn ontzettend sterk aan voorkomen, ontzettend goed aan het zingen, uh, zuiver, uh, leuk stemgeluid en uh, een leuke uitstraling hebben we op dit moment. De Sineke van stijl. Ja, nah, dat is niet waar. Niet meer. Heb je de TV-kantine TV, TV gisteren ook zitten kijken, Henry? Geweldig, geweldig, geweldig. Ik heb plat eerlijk waar. Dat hele stuk over Ja. ja. Ja, het, is natuurlijk, het wordt natuurlijk een beetje zo gebracht, maar er zit natuurlijk wel een bepaalde uh, uh, iets in wat het wat Nederlandse publiek ook vindt, hè? Ja, ja. ja. Uh, dat vond ik erg sterk, hoor. Dus, uh, maar ja, ik, uh, wanneer is het? 29 mei geloof ik, is het zo'n festival, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, dat gaat wel. Dus, uh, maar ja, zover is het gelukkig nog niet, dus we hebben nog even te gaan, jongens. Ja, want ze hebben nog steeds uh, keelproblemen, hè? Ja. Ja, en uh, ze heeft natuurlijk een zware kuur, in de kuur. Normaal gesproken duurt zoiets toch een, uh, een dag of drie, voordat het een beetje minder wordt. En dan heb je zeker nog een aantal dagen nodig om uh, echt een beetje aan te steken en je stem weer op het knel te brengen. Dus uh, of het helemaal zuiver zal zijn, of het helemaal hersteld zal zijn, dat betwijfel ik. Maar het, het, het kan, zeker, absoluut. Nou, we gaan het allemaal zien, 29 mei. 29 mei gaan we het allemaal zien. Dus ja. uh, ik ben benieuwd, jongens. Huh? Goed. Hey Henry, dan willen we je weer bedanken voor je inbreng deze week. Zeker weten, jongens. En ik wens dus iedereen, uh, luisteraars thuis, natuurlijk ook een heel fijn, uh, heel fijn weekend. En ik uh, hoop dat het weer een beetje beter wordt door, jongens. Want is, we, we komen, komen uh, warmte hè? Ja, langzamerhand wel, ja. Dus, maar in ieder geval, jongens, iedereen uh, een heel prettig weekend. Ja, jij ja, ja, ja, ja, ook. Okay, Bedankt. En we spreken je volgende week weer. Of tenminste, ik spreek je, want de rest is er niet. Is het goed. <laughs> Oké. Okay. Tot volgende week. Hoi. when i was just a little boy i asked my mother what will i be will i be handsome will i be rich is what she said Sarah, Sarah, Sarah. Het is raar, het is raar, We zitten alweer tegen zeven uh, uur aan, maar we gaan hem gewoon een eventjes doorheen persen. Hier is de Eendagsvlieg geprediceerd, gepresenteerd. Uh, door onze grote vriend. Hij Ja, hij wordt er doorheen geperst. Okay, door dat onze gaat grote nu vriend, gebeuren, vriend Rudy. Hè? Ja, de Eendagsvlieg van de week is een nummer uit de. Uh, wat zei je? Niet te hard. Het is uh, een nummer uit 1991 en was een groot hit in de hele wereld. Uh, ja, voor veel mensen is dit een heel, heel prachtig nummer. En het is uh, ja, veel gekofferd door grote artiesten, onder andere Bruce Springsteen. De zanger Mark Cohn is eigenlijk ook veel vergeleken met Bruce Springsteen. Uh, ja, ik zei het net al, Mark Cohn... Een grote artiest toen. was een grote toekomst voorspeld, maar is nooit meer, heeft eigenlijk nooit meer iets uitgebracht. Zelf zegt hij van het liedje: Ik zwerf door de stad van de blues door een combinatie van gospel, zindere hitte en muziek. De vlieg van deze week is Mark Cohn met Walking in Memphis. Put on my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 Ten feet off a beer.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 Blijft. is mooi hè? Ja, echt, hij blijft goed hè? Ja, heel mooi. Niet normaal. Ja, ja jongens. We zijn alweer aan het einde gekomen. Ja, ja, ja tijd nog even gaat snel. Dus ja, nog ik, uh, moest, uh, ik had dat nog even opgezocht. Uh, 5 juni 2010 is de CD-presentatie van JJ Brouwer. Intree uh, kost uh, 10 euro, daar krijg je gratis uh, consumptie bij. En uh, de deuren gaan uh, open bij Danschool uh, Fokker vanaf uh, half acht. Uh, en het begint om acht uh, uur in Hoofddoor bij Danschool Fokker. Oké, okay. okay, hartstikke leuk en wij zijn er natuurlijk bij, denk ik wel Wij het zijn erbij, Ja, Dan gaat goed komen Hé hey jongens, ik vond het gezellig vandaag Ja, zeker ik weten, ook. ik vond het leuk ja. Het was een uh, leuke uitzending en uh, een volle, uh, Het was niet zo'n volle uitzending Nee, dat viel wel mee We hadden uh, niet veel artiesten die we hadden kunnen bellen Maar dat komt in de toekomst natuurlijk ja, goed Ja, volgende hè? week staat er weer een hoop op de rol, denk ik Ja, hoor. volgende ja. week zijn we er helaas, niet oh, Roy ja. en ik ja. Dus sta jij hier uh, maar ik ga ga lekker gewoon, uh, Ik ga jullie gewoon lekker lastig vallen Tijdens het eten, tijdens het sporten je doet je best maar. Ik Komt ga gewoon, uh, gewoon bellen. Je neemt het gewoon niet op. Je neemt gewoon niet op. Ik wel hoor. Als je ik kan oh, mij okay. gewoon bellen hoor. Je kan okay. met mij problemen kwijt. Geen probleem. Oké, okay, dus ik kan mijn hart luchten als ik me geweest. En... Ja, ja, ook een oproep voor de luisteraars natuurlijk. Ik ga me natuurlijk ontzettend eenzaam voelen hier. Dus uh, je mag gewoon deze kant op komen. Geen probleem. Altijd leuk. Ja. Dus uh, volgende week passie achter de kant.